Onzin. Het is niets dan een onschuldig dier dat door onze nadering is opgeschikt. Je moet je gedachten niet door elke kleinigheid laten afleiden. Kom, pak liever die tasjes uit. Het lopen is vermoeiend en Joost heeft er prettige versnaperingen in gedaan. Trouwens, de avond is al aan het vallen, zie je wel. Nou. Zo. Mmm. Ah. Mm. Oh. Koude kip, mm -hmm. Mm -hmm. broodje kaviaar, bij een behagelijk vuurtje en de opkomende maan. Mm -hmm. Daar zit iemand. Hm? Daar, tussen die bladeren, Oli. Uh. Uh. Kom hier, Topus. Laat me niet alleen. Ik moet je beschermen, als je begrijpt. Uh. Je hoeft niet te vluchten. We zullen je geen kwaad doen. Uh. Je hoeft niet zo bang te zijn. Wie ben je? Ak. Okay. dank u.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 Ik ga mijn welverdiende rust onder een warme deken genieten. Dat mannetje is enigszins gestoord, durf ik wel zeggen. Uh, wel gestoord? <tie> gestoord? Ik weet het niet. Wat is een hachje? En waarom gaat hij terug om straf te halen? <tie>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 »Levende gewesen sind diese steinwustenei Da trifft sich ja.« het is zo een ongemak, deze motorverpechte krachtwagen. Als ik maar enige hulp had om hem door dit ongestomme landschap te drukken... Het lijkt me heel vervelend. De omgeving is heel drukkend voor iemand met motorpech. Maar er is hulp genoeg in de buurt, professor. Er zitten hier genoeg werkkrachten in het rond die u kunnen helpen, duwen. Het is een goede idee. Dea, goede dag... Ich befinde mich hier mit dem verkrankten Motor. Sonne, yes, hier ist so liefenswertig uh, sein willen, um einen Weinig zu helfen drücken? Lauf, ich soll Ihre Diensten recht gerne belohnen, das versteht sich.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 Duwen. duwen in het water, in het water gaan, gaan en duwen. Heel hard. Heel hard duwen. hard duwen. Dank u. Kulkoek, deze steen is verloren voor de tufkegel. Hoe moet het nu met mijn jecht? Wanneer zullen er ooit genoeg zonnestenen op de top liggen om mij van mijn kwaal af te helpen? Hè? Huh? Daar jullie. Je krijgt straf. Straf? Nee. Straf, straf van Knark.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 Ik zal je afleren om mijn tufkegel als een bezeten simpelaar af te razen. Wat? Ik wil je mijn scheut in een rustige omgeving behandelen. En ik ga jou tot kalmte brengen. Ik ben geen lazende klopper. Geloof Pak een touw. Wat? Wikkel deze prof in en breng hem naar de kooi. Hij zal een rustkoeier ondergaan. Dat, dat kan men je ja niet maken. Wat? Zou, zou, zou, zou. Je hebt me daarnet gered, Oli Dat is mooi van je en ik ben niet ondankbaar. Zeg me, waarmee kan ik je een genoegen doen? Een uh, uh, uh, genoegen? <laughs> Wel, uh, laat de professor vrij. Uh, het was allemaal een ongeluk uh, en nee, nee, hij was geen kwaad van plan. <laughs> Wat jij, Tom Poes. Uh, dit is geen behandeling van oppassende lieden, heer Vileer. Van vrij laten kan geen sprake zijn. Wie stout is, krijgt straf.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 Het bederft mijn gulle stemming. Je krijgt ook, ok, en dat is een mooi geschenk, zou ik denken. Ik... ook. Uh, ok. Hij is van jou. Hier is een hachje. Dank u. Bewaar het goed, want zolang je dat in je bezit hebt, zal ok je gehoorzamen. En nu ga ik verder kuren. Ik voel een scheut opkomen. Hachje. Dit...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 Nu, het lijkt me niet moeilijk om hem eruit te halen. Daarna kan ik wel weer verder kijken. Schnell, bitte, De zeilen ja. schnoren mij de ademkant uit de lijf... en mijn mm. bloedbaan is verstierd. Het oh. mij. Ja, ik ben... Een dolle geschiedenis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 Vrije schepsels zijn hulpbereid en vriendelijk opgelegd. Dat is een bekend fenomeen. Beëilt u zich, bitte uh, Ja. Jullie zijn vrij. Kom er maar, maar uit. Kan niet. Huh? De grote knarak heeft onze hachjes die hij in de grot bewaard. Hebben steen in water laten rollen en moeten wachten op boosheid. Oh. zonderbaar.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 Die moeten we hebben. Goed, laten wij ons beeilen, want deze hol begunstigt mijn Rheumatismus. Inbrekers. Ik zal hier afleeren om hier zonder mijn toestemming binnen te komen. Achtung, opgepast. Ach, mijn hoed. Door bord van Speer. Intussen had Tom Poes een paar keer geprobeerd om de witte bolletjes te bemachtigen, maar ze hingen te hoog. Het zweep brak hem uit, want de heer Fileer had een krom zwaard uit zijn verzameling tevoorschijn getrokken.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 Wat moet ik met mijn hachje doen? Oh, waar ben ik? Waar, waar is de grot? Mijn... Wat is er gebeurd, Tom Een soort aardverschuiving. U bent tegen de rots gevallen die de uitgang ondersteunde. Oh, vreselijk. Het is vreselijk waartoe een heer in staat is. Wat moet ik met mijn hachje doen? Ja. Kijk.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 Dat kan niet goed zijn. U noemde hem zelf een uitbuiter. Ach, wat? Dit is de manier om die sukkeltjes aan te pakken, dat zie je toch? Ook mijn geduld raakt uitgeput wanneer ik tegenover zoveel domheid sta. Hey, olie, Onder de leiding van een doortastend heer kunnen de bergen worden verzet. Ha, let maar eens op. Hmm. Men is aan de arbeid. De Bommel is niet zo ongeschikt als hij uitziet. Merkt u dat aan? Hij weet van aanvatten. Vooruit, jullie. Nog een paar rotsplokken, dan hebben we de grot open. Vooruit! Ah, professor. Ah. Komt u er maar dag, uit. Goedendag. Hier is jou ah. kans goed aangegrepen. Mm -hmm. Ik ben zeer erkentelijk, want ik heb mijn hachlijn behouden oh, Geen dank, het was niets wat jij, jonge vriend Ja, Niks, je, je ziet hier duidelijk voor je Waartoe een heer die over hachjes beschikt in staat is, is. Haselaar, je bent door diefstal in het bezit van de hachjes geraakt En nu denk je dat je er heel wat mee doen kunt Maar je zal er weinig plezier van beleven Dat voorspelletje. Oh, Gelukkig, die is weg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 Het is niets voor een heer, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Hier, neem je eigen lot in handen. Wat, wat ik moet ik met je doen? Wat moet ik met je doen? Wat moet ik met je doen? Wat moet ik met ach, je doen? Wat kan een heer nog meer doen? Let op, Iep. Ach, je Jongen. Dat, met... dat weet ik niet. Je hebt nu je eigen lat in handen. Ik heb jullie de vrijheid gegeven. Heb alleen maar hachje gehad. Heb geen vrijheid gekregen. Wat een onzin, baas. Ik weet niet waar die lui het over hebben. En het laat me trouwens koud. Wij zijn hier om goud te zoeken. Het kan mij dat gezwanders geven. Heep, jongen, jij zult het nooit leren. Het is heel eenvoudig. Die lui willen vrijheid hebben en de bollen geeft ze hachjes of zo.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 Alleen die inboorlingen weten waar het is. En daarom is het veel gemakkelijker wanneer wij het van hen kunnen kopen. Kopen. Goud kopen. Dat lijkt me niet zo'n geweldige zaak, zeg maar zelf. Je bent een slomer. Niet voor geld kopen, natuurlijk. We laten die lui vrijheid kopen tegen betaling van goud. Voel je het nou? Hé. Okay. Hoe kun je nu... Vrijheid verkopen. Hoe doe je dat? Per meut of per liter? Dan je bent warm. Kom maar eens mee. Dan zal ik je laten zien hoe ik die zaak geregeld heb... terwijl jij zat te niks. Het gaat niet per liter, maar per baal, jongen. Met deze woorden stond Bul super op... en begaf zich met logge schreden naar een plek... die door enkele rotsblokken aan het oog ontrokken was. In plaats van de blijdschap en dakbaarheid... Ik ...zie ik slechts bedrukte met gezichten doen? op mij heen. Wat moet ik met oh. wat Ach, moet hoe zwaar ik is acht dit acht voor een heer die vrijheid wil brengen... ...als je begrijpt wat ik bedoel. U had ze eerst moeten leren wat vrijheid eigenlijk is. Leren? Je oh, juist. Net wat ik dacht. Wat moet ik nu, als het, met het anders doen. niet is...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 Bedoel ik? Doosjes die is niet te koop. Geld speelt geen rol. Men kan de geest van een vrije heer, heer, niet, heer, niet, heer niet verhandelen. Heer. Heer. Luister doosjes toch? Kom hier. Oh, kleine Hiep Open de zak met doosjes, doosjes, doosjes, doosjes vrijheid. vrijheid. Ja, maar. Ja, baas. Uh, ja. In grote Een Ja, ja. Rode klop vrijheid. goud voor een doosje met vrijheid. Dat is geen prijs, jongens. Dat is een superzaag. Ja. Zijt u zelf.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 Ik heb hier wat van dat spul. Laat dat maar eens aan de inbollingen zien. Dan zullen ze ons de weg wel wijzen. Goud. <laughs> goud, goud. Stukje Zonne van zonnesteen. zonnesteen is goud. goud. Dank u. Goud. Halen zonnesteen vrijheid. en krijgen vrijheid en doosjes van, van doosjes grote, bil. Van bil. grote bil. Juist, bil. dat is het werk. Hiep, superwerk, jongen.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 Dank u, dank Vrijheid u. Vrijheid in doosje. Halt, dit is oplichtergij. Wat hebben jullie daar? Vrijheid. Vrijheid in doosje. Ni niet dank waar. U. Die doosjes zijn dank leeg. U. Maak ze open. Kijk maar. Vooruit, jongen. Dit is allemaal van ons. Wij zijn nu de rijkste lui van de wereld. Alleen nog maar even de boel naar een nette stad te rollen. Dan kan het worden uitgesmolten. vatje. Oh. je...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 Jongens, wie willen wat verdienen. verdienen? Verdienen! Verdienen! Dank je Verdienen! Dank u! Oh, Ver Mark, de lafaard! De oplichters! Au! Ik wil juist goed doen, als jullie beginnen... Kom mee, heer Bommel, we zijn hier al te lang gebleven! Oh. Oh. Oh. Oh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 Zo. Mijn tijd is voorbij. Slikken en zompen, verzuipen of pompen, ik hou het voor gezien. Heer Bommel en Tompoes hadden gezorgd dat de afstand tussen hen en het land van de Sloven zo groot mogelijk werd.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 Daarvoor heb ik een rabauw als vlijme fileer moeten trotseren. En ik heb er die arme sloven voor uit moeten putten. Ja. Laat het toch ergens staan, professor. Ik heb zo vermoeden dat het mechanisme niet deugt. Ach, Daar hebt u recht. Hm. Het is een weken krachtwagen ja? die mij veel leed maakt. Hm. Maar ik moet ermee naar huis. De inhoud is ja zeer wichtig. Oh. Oh. Ja. Oh. Het is... Oh. Ja. Hm. Zwaar is het zeker. Ja. Wat zit er eigenlijk in die wagen? Monsters. Hm? Grondmonsters. Rotblokken. Oh. Ik uh, ga die onderzoeken. Want o. ik heb een vermoeding dat er goud in de bodem zit. No. Daar oh, in ja. de bergen. Ja. Ja. En als dat waar is, zou het kansengebied opengegooid kunnen worden. En dan zouden die nederige manlijns tot welstand kunnen no. komen. Denkt uh. u ook niet? Hm? Hm? Uh, nee. Hm? Nee.